Zo knal weer een nieuwe aflevering ja. van Alternative FM in. Geen Menno vandaag. Nee. nee, geen Menno. Menno is weg. Menno heeft uh, prijskaartjes uh, gewonnen in het uh, programma 3 voor 12. En dan denkt hij niet aan ons. Nee. Dan denk hij nog maar één ding en dat is En dan hij lens. zit gewoon met zijn hol op een voetbalveld of in een of andere grootveld op in Biddinghuizen En dat uh, is uh, Lowlands dit weekend. Ja, van 20 tot en met 22 augustus, ja. En dan moeten wij het weer doen zonder de jongen. Ja, ja het, is, het is niet anders. Daar zitten goed. wij nog mee. Ja, wij zitten tussen allerlei andere tenten, maar daarover later meer. Uh, waar begonnen we mee? We begonnen natuurlijk met een echte ouderwetse klassieker van uh, de echte ware grote. Vorige week hadden we hier John Ruiter in de studio van The Third Machine. Toen draaiden we al iets van uh, Led Zeppelin. en Nu draaiden we dat ook. En daar begonnen we mee. The Immigrant Song. En daarachter... Nou, dat is met recht een klassieker. Want die heeft uh, lange tijd ook meegedaan in de top 100 aller tijden. Ja, de top 100 aller tijden. Dat was de voorloper van de top 1000. De top 2000 zelfs nog. Die uh, de laatste jaren op Radio 2 veelvuldig uh, te horen is. Maar daarvoor was het uh, in de jaren 80 en 90 toch wel het uh, domein van Veronica. Uh, toen ze nog in het publieke bestel zaten. Deze scoorde altijd goed. Deze van... Met met One. Ja. ja, dan ging je wel helemaal los, hè Jaap? Ja, dat, dat, dat vind ik wel een heerlijk nummer om even gewoon uh, keihard op je koptelefoon. Ik heb er ook twee koptelefoons bij me. Ik heb er eentje nu de Op het, uh, Louis Hart staan, ja. <laughs> die heb ik nu even afgezet, want anders begint het erg uh, rond te zingen. Dus dat uh, zullen we maar niet doen. En die andere, daar zit ik dus nu mee op mijn bolletje. En daar presenteer ik samen met Marcus dit uh, programma mee. Ja, nou. vandaag zonder gasten, zonder menno, zonder band, helemaal ja, niks. Maar wel met heel veel muziek. Ook uit de regio, dat ga ik je wel vertellen. Zullen we daarmee beginnen, be be be be beginnen, beginnen? Ja, beginnen? ik hoor jou positief over de volgende band. Dat ja, is Alphabox. Ah. Alphabox, ja. Dat is een, een, een Hanelse band. Er zitten er twee in die wij hier al eens een keer in de studio hebben gehad. Dat is Boy van Double Crust. En de andere, dat is Bas van We Cook With Fire. Die zitten in deze band. En uh, dat is dan zeg maar uh, een deel van, uh, well, ja, van twee uh, bandjes. En dan heb je de helft van Alphabox te pakken. Dit is Cinder Shell. En ik vind het nog steeds een van de, de puikste demo's van uh, de laatste tijd. Uh, die ik uh, in mijn mailbox heb gekregen. Dus daarom draaien we hem ook. En niet alleen in dit programma, maar ook op de zondagmiddag bijvoorbeeld. Ja, yeah. Cinder Shell dus van Alphabox uit Haarley. power comes no responsibility except that wasn't true Hitgirls met Bad Reputation. Ja, zeg maar niks. Dat zegt je helemaal niks? Nee, jij, je hebt, uh, jij hebt maar... zeker niet uh, veel computerspelletjes gespeeld. Nee, jij wel. Onder andere Tony Hawk Pro Skater. Ken ik helemaal niks? Nee, maar wat is op. dat? Gaat dat ja, uh, ga, is dat zoiets als Fou Fou Zela Killer of zoiets? Nee, nee, of? nee. Tony Hawk Pro Skater was een soort sportspelletje waar je op je, ska waar je, op je skateboard je allerlei stunts uit moest halen. Maar het was, het was redelijk bekend. Oh? Ja, nee, maar ja, je ik... gaat ook niet naar films. want Nou, nou ik uh, weinig. De laatste uh, jaren draaien uh, lekkere films, uh, Marcus. Ik, ik... Nou, ik, ik heb gisteren dan echt een hele foute film gekeken. Welke? Maar, ja, dat is dus de truc. Ga dat maar eens uitvinden aan deze fragmentjes. Want deze, oh. dit nummer komt eruit. Ik heb nog drie andere nummers die ook uit de film komen. En de laatste plaats zal het waarschijnlijk verraden. De laatste. de laatste. De laatste. De laatste plaat die verraadt hem eigenlijk wel. Nou, nou ja, het, hij, hij zou in elk willekeurig ander programma kunnen, denk ik, Marcus. Dat wat jij hebt uitgezocht, in ieder geval. Dat denk ik wel. Ja. Dat wat jij hebt uitgezocht als zijnde um, he, van het thema wat jij gezien hebt, ja. De, de, de hit Girls met Bad Reputation. Ja, nee, oké, okay. het zou heel goed kunnen. Uh, ik denk aan uh, mannen met hoeden en ongeschoren koppen. Dat, uh, daar denk ik aan. Want dat is uh, zeg maar de song die jij straks, ga, of tenminste het muziekstuk wat jij gaat draaien, heeft daarmee te maken. Geef ik al wat weg. Ja, yeah. uh, het is een film met uh, mannen met ongeschoren koppen en met hoeden met lange randen waarbij uh, de schaduw uh, van de rand van de hoed over de ogen heen valt. Nou, nou, als je een echte filmkenner bent dan moet je het nu wel zo langzamerhand weten denk ik. Maar goed, ja, maar dat, niet, de... dat is niet de film. Nee, het is niet dat de film. Is uh, niet de film nee, okay. die, dat is niet de film waar die plaat origineel uit komt, dat is maar... de originele, ja Dat is de originele filmsong. Maar ik hij heb kon... hem in een andere film ja, gezien. Ja, oké. Okay. Maar goed, maar dat is de aanwijzing. Dus uh, als mensen het weten, mogen ze het zeggen. Ja, dat weet ik ook wel. Maar dat ga ik natuurlijk niet zeggen. Nee, ik hier dat, dat, antwoord, uh... dat zou hem overpesten. <laughs> nee, en Maar je daar... hebt ook nog wat klaarstaan. Ja, want een tijdje terug... Uh, hebben we hier een aantal uh, winnaars uh, gezeten... van de voorronde van de Rob Hackdown zijn geloof ik ook... Ik dacht, ze zijn zelfs uh, tweede of derde geworden in de finale uiteindelijk. Ja, die, naam die, precies? die, die naam die je altijd verkeerd uitspreekt. Ja, Met hoeveel laatste helemaal la la la zitten heel veel la erin. Palalalaka, daar heb ik het over. En dit is Garnier. Ik vind het een viergelas nummer. hier is er al. Fiona Fall was dat uh, trouwens met uh, My Angel ook uh, voor, meegedaan in de voorrondes van de Rob Akda Award. En uh, Palalalaka, dat was het uh, eerste nummer met Garnin. Die hoorde je ook al hier bij Alternative FM. Tussen 8 en 10 op elke donderdagavond. Ja, want... Uh, en natuurlijk, terugluisteren maar op onze op website. Op Alt ja. ja. ja. Live luisteren of terugluisteren, het kan er allemaal. Zeker. Uh, we zijn nu al toch uh, op de livestream, geloof ik, toch? Jawel, want we hebben weer een livestream, mensen. Hij doet het weer. Hij doet het weer. En volgens mij doet er ook nog een andere livestream, het, uh, geloof ik ook. Mede uh, onder uh, invloed uh, van, uh, nou, van ja. mij, eigenlijk. Alleen maar mijn livestream doet het. Uh, alleen maar jouw livestream? Alleen maar mijn livestream. Oh, jouw livestream. Hij is, is die... hij is heel stilletjes erin gezet en ik heb er niks van gehoord, maar oh. ze hebben mijn livestream gebruikt. Uh, is het zo? Dus, dus het is niet alleen op de website van onze eigen Alt-FM te horen? Maar tegenwoordig? Ook op Ja Jawel. Het is niet te geloven. We, We zijn geloven er gewoon. <laughs> nou ja, goed. Uh, een beetje zoiets als de aanhouden wint, hè? Ja. Dat denk ik ook. Dus op twee livestreams... Uh, nee, hey, uit, eentje. Ja, oké, okay, ik moet goed zeggen. Eén livestreams op twee verschillende websites. Kijk, nou, zo zit hij. Juist. Over efficiency gesproken. Toch? <laughs> dat lijkt me Jawel. wel... Het is half negen. Um, voordat wij... Uh, want ja, ik, ik wilde toch nog, uh, nog iets uh, draaien... Um, dat het uh, te maken heeft met Sale Amsterdam... Hebben we ook, zijn we ook tegengekomen bij die befaamde voorhouders? Zoiets van als vaan van vaan af de autobaan met al die files? Nee, nee. Uh, befaamd. Dat heeft... Nou uh, oh ja, nee, nee, nee, nee. Ik nee. denk dat heeft er ook mee te maken. Vanmorgen stond een goede file omdat er mensen allemaal naar de bootjes stonden Ja, en dan werden ze er ook weer regelrecht uh, subieten door de politie... een beetje weer uh, met een kluikje 310 gestuurd. Want dat kon natuurlijk allemaal niet. Maar goed. Um, over, ik had het over Seel Amsterdam. Um, bij de haven... Uh, intocht. En alles wat er omheen uh, hangt, hebben ze in IJmuiden wel het uh, een en ander bedacht. Vlucht 13, die kwamen wij inderdaad ook tegen bij diezelfde Rob Agda wordt bij de voorrondes. De allereerste zelfs nog. Ja, dus ze beginnen bijna weer. Ja, ze beginnen wel weer. Uh, in november beginnen ze weer. En deze band, die viel mij erg uh, in positieve zin op. Ze hadden het mijn mij eigenlijk ook mogen winnen op die avond. Nou ja, goed, het is niet gebeurd. Uiteindelijk hebben die jongens toch wel hun weg gevonden. En zij spelen vanavond om half tien. Dus mocht je het nu horen en je denkt van... Nou, wil ze toch nog even zien. Ga naar de trollerkade in Amuiden. Daar kun je ze straks uh, zien in een tent. Ik geloof... Uh, de Spiegeltent heet het, geloof ik. Vraag het uh, me niet. Uh, schiet me er niet. en uh, Prik me niet uh, erop vast. En weet ik allemaal wat er voor meer. Maar Vlucht13 is hier met... Het antwoord...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 and i got nothing been lying right here on the floor, well I got all this time to be waiting for what is mine, to be hating what I am after the light is raining, hanging around this town on a call. County Crows. Als je zou horen, die Adam Duritz, dan zou je denken van, dat hij nog nooit uh, met Bluff ooit een duet heeft opgenomen. Tenminste met Pascal Jacobsen. Maar dit is echt wel uit de oude doos hoor. Ja, dit, is, dit is nog toen ik als tienjarige DJ hier rondhing, dan, uh... Nou, Toen liep, toe liep jij hier nog niet rond, vriend. Nou, met tien jaar liep ik hier nog net niet rond, maar Bij, toen was ik ergens anders op Dieter. Ja, maar goed, het uh, was... Bij de achtertuinfeestjes en zo. Het was het jaar 2000 dat uh, dit werd uitgebracht. Dus net op de rand van uh, de 21ste eeuw, om het maar zo te zeggen. Maar het is mij wel bekend. Ik heb uh, ooit uh, de He zoo gedaan. En dat was ook een alternatief radioprogramma. En daarin kwam dit nummer toch wel vaak uh, voorbij. Hanging Around van The Counting Crows. Juist, eh, uh, Marcus, want uh, ja, je had een thema geloof ik. Ja, voor, mijn thema uh, staat nog steeds, natuurlijk. Ja. En daar wou ik ook mee doorgaan. Nou, uh, laten we dat maar eens uh, doen dan met the Pretty Reckless. And make about me about wanna want to die. Can I get a puppy? You want to get a dog? Yeah, I currently fluffy one. And a brats movie star makeover Sasha. <laughs> I'm just fucking with you, Daddy. Look. I love a French fit model 42 butterfly knife. Ja, yeah, uit welke film komt dit mens me I'm alive. Never was a girl with a wicked mind, but everything looks better when the sun Opportunities for eternity, and I could belong to the night. In your eyes, your eyes, I can see in your eyes, your eyes. You make me wanna die. I'll never be good enough. die It's the other way around You and me together Would not be sad.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 is in the house. Hello everybody. Sluit met een dikke, dikke, hello! Hello, hello! Helaas was niet iedereen zo blij met het optreden van wie Cookit Fire. Nee, en de buurvrouw ook... vooral niet. <laughs> nee, en dat was ook wel heel erg leuk. Hij maakte er ook een toespeling op, uh, Günther. Dat vond ik wel helemaal mooi. Weet je, een new guest in de house. Ja, house. <laughs> ja, dat was iemand ja. die ons kwam waarschuwen. Ja, uh, overigens, het uh, was wel heel erg leuk die 17e juni dat ze hier hebben gespeeld was ik niet bij. Want toen zat ik ergens in Amsterdam... bij Bittersoet mee te kijken... naar de voorronde van de Roep Agda... of wordt? nee, van de Grote Prijs van Nederland. Moet ik goed zeggen. De singer-songwriter-competitie... die in december zijn beslag gaat krijgen. Goed. Um, ja, want... We hebben nog iets uh, klaarstaan als het goed is. Uh, ja, ja, ja, ja, Ik weet het alweer. Iets uh, van uh, onze ja, vriend. Nee, nee, ja, uh, duidelijk, want uh, Menno... die zit dus in Biddinghuizen bij het Lowlands Festival. Ik had een uh, tijdje terug... Ik geloof wel jaren terug. Zelfs, ten tijde zelfs dat ik het programma, want het dateert uit 2000 al. 2000, ja, ja, Paradise 2000. Ja, daarop te vinden was het, er waren een aantal bands die toen de tijd op de Lowlands te zien en te horen waren. Onder andere de, de, de, de, de, de Cypress Hill was er op te horen maar ook Krasip. En Cressip uh, was uh, een be beetje ja voordat ze bekend werd met, uh, met I would stay was dit een beetje het nummer wat, wat je nu gaat horen een vooruitgeschoven nummer Laat maar hoor Once more you had behind closed all that you have got, all that you can. Out of people's shit So you won't see your own Get your life for free Ja zeker, dat deden we met Cressip uh, Het klinkt ook zo ineens anders hè? Met, uh, met Jacqueline Gove Was tien jaar terug, dat was net zo'n schoolmeisje Maar dat is tegenwoordig al lang nu, met Upgraded. Ja. En tot het eind van dit uur Matthew Goodbands, Load me up 6,9, straks meer. C -F -M. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Jobboot met het NOS-journaal. Informateur Opstelte heeft gezegd dat de vorming van een rechtskabinet op koers ligt. Opstelte had bij het begin van de onderhandelingen gezegd dat hij ongeveer drie weken nodig zou hebben. Van die drie weken zijn er inmiddels twee voorbij... Volgens de informateur verlopen de gesprekken buitengewoon constructief. In de wandelgangen van het Binnenhof wordt gezegd dat de grootste problemen op het vlak van de bezuinigingen liggen, bijvoorbeeld in de zorg. Maar van de officiële kant komt er niets inhoudelijks over de gesprekken naar buiten. In Engeland gaat een oud-militaire cel in omdat hij heeft geprobeerd 14 zeldzame slechtvalk-eieren het land uit te smokkelen.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 De Brits moet 30 maanden bezelling. De, de kroongetuige in het grote liquidatieproces, Peter Laes, is mogelijk bij meer moorden betrokken geweest dan hij tegen justitie heeft verteld. In nieuwe getuigenverklaringen, waarover de NOS beschikt, staat dat hij, naast die al bekende zaak, zeker nog één moord heeft gepleegd. Dat kan betekenen dat de kroongetuige in het proces heeft gelogen tegen het Openbaar Ministerie over zijn rol bij de liquidaties in de Amsterdamse onderwereld. En dat kan grote gevolgen hebben voor die rechtszaak. Maandag gaat het liquidatieproces weer verder na een zomerstop. Dan zal het OM reageren op de nieuwe ontwikkelingen. Het weer wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Morgen is het zonnig. Het wordt dan 23 tot 26 graden. En in het weekend komen daar nog wat graden bij. Dan wordt het nog iets warmer. Dit was het Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon.